Wij verzoeken dit ons samen in aan te willen vangen... ...door met elkander te zingen uit psalm 38... ...en daarvan het 17e en het 18e vers. Want, o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken... ...ieder ogenblik gereed. Ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen... ...bij het vooruitzicht van mijn leed. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen... Ik bedek voor u die niet, ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Wij noemen u het 17 en 18 vers van Psalm 38. de aandacht en te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in het heilige evangelie van Marcus en daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 21 versen, daarvoor vooraf lezen wij u voor de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit den diensthuizen uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in de hemel is, nog van hetgene dat onder op de aarde is, nog van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen...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 Die de naam ijdelig gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk des Sabbatdags dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des heeren uw schots. Dan zult gij ge geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag. En heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Al dat uw dagen verlengd worden. In het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet ergbreken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouwen. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os. Nog zijn een ezel, nog iets dat uw snaasten is. Wij noemden u dan voor te lezen Marcus 2 en daarvan de eerste 21 versen. En na sommige dagen is hij wederom binnen cavernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En daar stond vergaderden daar velen. alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur. En niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hem. En er kwamen sommigen tot hem brengende een geraakten, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken overmits de schade, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opgebroken hebbende, lieten zij het bed neder, daar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zijde tot hen geraakten. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten. Wat spreekt deze al dus, godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En Jezus, daar stond in zijn geest bekennende, dat zij al zo in zichzelf en overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? wat is lichter, te zeggen tot en geraakten, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw bed op en wandel, doch opdat gij te weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot en geraakten, ik zeg u, sta op en neem uw bed op, en ga heen naar uw huis, en daar stond, stond hij op, en het bed opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat ze zich allen ontzetten en verheerlijkten, God zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schade kwam tot hem, en hij leerde haar. En voorbijgaande zag hij Levi, den zoon van Alpheus, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij, en hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaars en zondaars aanzaten met Jezus en zijn discipelen. Want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de Fariseeën, ziende hem eten met de tollenaars en zondaars, zeiden tot zijne discipelen: Wat is het? dat hij met de tollenaars en zondaars eet en drinkt. En Jezus dat horende, zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vasten. En zij kwamen en zeiden tot hem... Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang een tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn... En als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. En niemand naait een lap op ongevold laken op een oud kleed. Anders scheurt deszelfs nieuw aangenaaide lap iets af van het oude kleed. En er wordt een ergere scheur tot zover. Onze helpen.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 van God, den Vader. En van Jezus Christus, onze Hieren. Door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. Verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. <coughs> Verheven vol eeuwige en drie edige verbonds Jehovah, het past en betaamt ons wel. Met eerbied en ontzag te naderen tot uw genade troon op grond van het bloed van uw zoon, die te rechterhand verhoogd is aan uw majesteit, en verworven heeft een gerechtigheid en heiligheid, en alzo den toegang geopend hebbende, achter zich opengelaten hebbende, bij monden van de apostel Paulus, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot en troon der genade, opdat wij warmhartigheid zouden verkrijgen en genade zouden vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Zo is het aan de morgenuren van deze aan uw dienst gewijde en geheiligde dag, dat u ons bij vernieuwing kunt, dat we weer ver, dat vergaderd mogen zijn, rondom de kandelaar van uw getuigenis. Heer, het zijn nog uw goedgunstigheden, die nog geen volleindiging met ons gemaakt hebben. Doen. Want al is het in een ander land, gisterenavond nog hoorde van een leren die plotseling weer dood gebleven is en onverwacht en ongedacht opgeroepen is en wellicht voor eeuwig bij u is. O gezegende majesteit, gij vergunt het ons nog dat we nog vergaderd mogen zijn rondom de spraken van uw goddelijke lippen, want we hebben toch mede alles verbeurd en verzondigd, niet alleen in het persoonlijke leven zoals we alle tezamen zondaren zijn, maar ook nationaal eer en openbaar zicht, dat allerwege de zonde hand over hand toenemen. En de vijandschap zich openbaar tegen de waarachtige leer van genade door recht en van verzoening door voldoening. O gezegende majesteit, en daar gij het ons nog vergunt, zou u nog op grond van uw belofte met ons en onder ons willen zijn. We geen achtergelaten hebt en ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. En tot wien heb u dat gesproken, tot de discipelen die geroepen werden, om straks te gaan verkeren als schapen in het midden der wolven. En hoe zouden ze zeker door de wolven gevreten zijn, als gij niet met er geweest was, zodat gij tot op deze huidige dag dat woord nog van kracht is, zie ik bij met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. En wel de tekenen der tijden wijzen naar het einde, zo is nog het einde er niet. En waanderen die nog toegebracht zullen moeten worden. En naar uw eeuwige raad en verkiezing. Zolang moet u de wereld nog sparen. Dat al is het dat de ongerechtigheid in de wereld. Wel roept om uw oordelen. En gij nogthans bewijst dat u ook dit uw naam is. Lankmoedig. O God, Gij bewijst in Uw langmoedigheid dat U nog zoveel verdraagt, het aantasten van Uw naam, het verkrechten van Uw woord, het miskennen en het zondigen van Uw dag. Ach, grote God, Gij mocht dan ook in dit morgenuur met Uw genade en geest nog eens onder ons zijn. En door die geest nog krachtdadig werken wanneer het nooit gebeurd is. Want het blijft toch van kracht En zij iemand wederom geboren wordt. Hij kan in het Koninkrijke gods geen in zin ingaan. En die nieuwe geboorte is toch een geboorte uit u, uit God. En die nieuwe geboorte zal zich openbaren in de praktijk van het leven... O gezegende majesteit, want die geboorte uit God, kan niet leven buiten God. Zo min dat een kind pas geboren is, niet kan leven buiten de zorg. Van des moeders borsten of van de melk, ere zo min kan. Een nieuw leven buiten de bediening van uw woorden welke als borsten zijn. Waardoor ze soms versterkt en waardoor ze wassen in de genade om kennis te verkrijgen van die dierbare en gezegende woord. Ach, gere wat u dan in zou houden, onthoud toch uw genade niet in en uw heiligen geest die wederwaart en vernieuwt, die nog komt te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. ...en overkomt te zetten in het koninkrijk van uw welvaar. Waarom we dan ook van u bidden, wil daartoe uw woord nog heiligen... ...een zegen en dienst stellen, waartoe gij het gegeven hebt. Uw woord is toch predik het woord. We heren van anders, als opdracht zouden we soms met een ...en wel onder een neverboom kunnen gaan zitten... Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht al besteed. Ach, gierig en mocht daartoe dan en nog onder ons willen wonen en in ons midden willen werken. Het werk der waarachtige bekering. Om te leren kennen ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat de drie ketenen zijn. Als schalken die aan elkaar verbonden zijn. Ach, waar het eerste niet gekend wordt, is het tweede niet nodig. En waar het tweede gekend zal worden als vrucht van het eerste, zal het derde openbaar worden. Ach, dat gij daartoe redenen nemen uit uzelf. In deze donkervolle en lange tijden, waarin de oordelen zich erheen wendelen als de waterstromen. En wel een hoofdzaak het oordeel van verharding, waar het gezag van uw woord niet meer herkent, en er is geen buigen meer onder de autoriteit van uw getuigenis. Men doet zelf met het woord, maar ach, het woord doet ons niets, tenzij gij het door uw geest aan het hart komt te brengen. Ach, waar het nooit gebeurt is onder jongen al, u mocht zelfs nog genadiglijk werken. En waar dat gevonden zou te worden, waar men moet buigen onder de autoriteit van uw getuigenis, en schuld krijgt te eigen en over te nemen, en krijgt te betreuren en te bewenen, en krijgt te beleiden voor uw eigen aangezicht, en krijgt behoefte om van de zonde te verlost en om de vergevingen te zoeken, Heere, Gij mocht zelfs nog genadigelijk werken, al opdat zo leren kennen de weg waardoor die vergeving gekend en waardoor die vergeving geschonken en hoe dat die vergeving genoten wordt. En wil U daartoe dan Uw woord nog ontsluiten en voor onze harten en ons hart voor Uw woord, opdat er voor de een of andere nog wat onderwijs zou vallen. Opdat we niet in werkheiligheid en in eigen gerechtigheid nog zoeken iets te kunnen doen waarin we menen uw goden wel behagelijk te zijn. Dat al was het al een leven hadden gelijken, de rijke jongeling. Maar hij ging bedroefd weg, want hij verstond de geestelijkheid van de wet niet. En zocht zich verdienstelijk te maken, had al veel gedaan, hij wilde nog meer doen. Zonder te herkennen dat hij niets kon als alleen zondigen. En zonder te herkennen dat gij gekomen was om zondaren zalig te maken. Wat dan ook uw gezegende naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van een zonde. Je heren wanneer het die gevonden zouden worden. Ach, laat ze toch kennen en doet ze toch ervaren wat het is. En wanneer we een openstaande schuld hebben en geen bestaan hebben voor uw goddelijke majesteit. Al dat op rechtsgronden leren kennen en waar de zaligheid te vinden en op rechtsgronden de zaligheid te verkrijgen is. In die grote zaligmaker voor grote zondaren tot een grote zaligheid. O God, breekt u nog eens verhaarde harten. En verbrijzelt nog eens stenen Die de dingen roept die niet zijn alsof ze waren. Want er is voor u toch niets te wonderlijk hier. En menasse kon u wel vellen dat het er van God te ziet. Hij bidt en zou van tarze kon gij wel vellen Den ene in zijn goddeloosheid en de andere in zijn eigen gerechtigheid maar tevens vijanden van de waarachtige genade daar heeft gij bewezen dat u gaan vellen wat uw naam bestrijdt en ze maken dat er ze beschuldigen, en van hen geldend is en God liet zich van hen verbidden Och, gierige mocht ons die genade verlenen. Dat we nog geboren werden in Sion. En dat u nog werk kwam te maken. God zal ze zelf bevestigen en schrijven op de rol. Waar hij de volken schrijft en tellen als we Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Om als die grote doorbreken nog eens door te breken en de rechtvaardigmakingen des zondaars gekend zal te worden, in de vrijspraak van schuld en straf, en in de vrijlatingen en in de vrijheid te, te genieten, zoals die is in Christus Jezus, die verworven heeft met zijn lijden en gehoorzaamheid, alles wat tot het leven en de eeuwige zaligheid van nodig is en dat, door de dure prijs van zijn dierbaar bloed, door dat enig geldend offer. We dragen ze ons en elkanders noden, in zover dan dat die gevonden worden aan uw goden en uw genade aan. Als ook mede waar gij die genade verheerlijk mocht hebben, met medeweten voor eigen hart en leven, ach hierin. Ga mag door uw geest en woord in onze hart wonen. En werken en dat de praktijk van ons leven openbaren. Dat we niet zijn wel in de wereld maar niet van de wereld. O gezegende majesteit. Wil daartoe dan nog onder ons zijn. Als ene die dient dat uw woord ook aan onze harten geheiligd zal worden. En voor het eerst of bij vernieuwing gesterkt te mogen worden in den geloven en bewaard te worden in uw vrees om in de oprechtheid voor uw heilige aangezicht te verkieren. Heer, dat u ons schenkt om met de dichter er iets van te mogen leren doorgrond mij kent mij en beproef mijn ziel bij mij een schadelijke wegzijn. Die man die verdacht zichzelf die was niet zo zeker van zijn oprechtheid. En dan zegt hij toch, geleid me op den eeuwigen weg. O gezegende majesteit, schenk ons ook die genade. En wil voorts gedenken onze kranken, zwakke, dragende, wettelijk verhinderde, zo gij ze alle tezamen kent hier. Dat het u bergen en believen, ze nog genadiglijk te gedenken, ook die wettelijk verhinderd zijn onder ons te zijn. En ook wat de rouw in rouw gedompeld is geweest, die hier bij het verlies van een vader, gij mocht de roepstemmen nog genadiglijk heiligen, aan hun harten van alles roept en predikt ons toch, de heidelijkheid en de vergankelijkheid van het leven en de noodzakelijkheid. Om voor eigen hart en leven borg te kennen voor onze schuld en een God voor onze ziel. En gedenkt ook wat in de ziekenhuizen zich bevindt. Eer en waar gij nog bewezen hebt dat hiertoe in de middelijke weg de middelen nog de zegen is zonderheid ook te vrouw. En moeder die door een zware operatie is ondergaan en hier tot hiertoe nog uh, erdoor geholpen en uitgeholpen mocht er is in meekomen, Oh God. Want steeds openbaart zich dan bij de een en dan bij de andere ernstige krankheden die tot hiertoe onder ons nog bewezen de. Geen lust te hebben in de dood des zonders. En nog steeds mogen herstellen. Ach, en mag ook de middelen haar besteed. Nog genatiglijk zekenen tot herstelling. Maar bovenal tot waarachtige bekering. Alles roept ons tot de eitelheid van het vergankelijke leven. O God, en dan geen borg te hebben voor onze schuld opgeroepen tot gebed en waar daar we niet op tegen zijn. Maar heren, dan zouden we tevens in willen roepen uw genaten en uw heilige geest, dat die de roepstemmen dan ook zou te heiligen, of dat het, of dat het niet een geweest zou te hebben. U wil nog gedenken, oude vandaag eenzame, verlatene, weduwe, wees of naast wat zwanger mocht zijn of gebaard zouden hebben. Gij kent ze alle bij namen hierin. Het troost nog wat in banden en leiden tot die zucht en vlucht. Onderwijzend personeel met onze kinderen dragen we tevens aan uw god en uw genade aan als ook met uw getrouwe dienstknechten geeft, dat de bezuinigde zuiver geluid mocht geven, en hier, dat u uw koninkrijk uitbreidt ook, onder het heidenomen en op de zendingsvelden, u mocht duidelijk nog bewijzen, inkorten in het rijk des duivels, en uitbreidt uw gezegend, hevig en heerlijke koninkrijk, maar in zonderheid ook ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk, in de toren des ontfermens zijn hiel, waar ze allerwege komt te openbaar de opstand, en tegen de waarachtige leer der zaligheid, en de ongerechtigheid aan het over aan toegeemd, gij mag, door uw geest nog eens werk en wederkere bloedte, verouw en schuld. Tot u den Heer en onze God. En wil ook uw woord nog ontsluiten voor ons hart. En ons hart voor uw woorden dat de vrucht van de bediening mocht wezen. De Heer en de verheerlijking van uw naarwaarde nooit genoeg vol prezen aan mijn goedheid. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot troost voor onze harten en dat uw goden tot eer en dank zeggen hierin geloven. En nog eens eens inzalig aan schouwen wat u toekomt. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. <coughs> Eh, mijn hoeders, wanneer wij met aandacht stilgestaan hebben bij hetgeen dat we gezongen hebben, zouden we eigenlijk zeggen, dan zijn we vanmorgen al vroeg op ziekenbezoek geweest. Op ziekenbezoek. Ja, deze man waarvan we in Gods woord lezen, dat is David de Knecht, de Heer was ernstig krank. En wanneer wij daarvan gezongen hebben, zeggen we hebben we een bezoek gebracht aan die kranken. Een krankenbezoek is over het algemeen voor velen een zwaar werk. En soms een moeilijk werk. Er zijn er nog niet zoveel die graag zieke bezoeken. Want dan moet je aanhoren de ellende waarin men verkeert. En als men gezond is en sterk is, ach, dan kunnen we dikwijls de zieke wel op de plaats laten. Uh, maar, mijn uh, dus toch is het een gezegend werk in zonderheid als we hier een ziekenbezoek afleggen uh, bij David. Ik hoor het zeggen, man, wat doet je nou toch vreemd? Die man is al lang in de hemel. Uh, maar hij heeft uh, deze psalm en God en Heilige Geest heeft deze psalm ons achtergelaten. En die geldt vandaag nog. En dan vonden we wat we straks begonnen te zingen, dat die man zo krank was, wanneer gij die hele psalm kent, dat hij zo krank was, want o oh Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken elk ogenblik ter gereed. Ik heb mijn smart en onvermogen, de smart van zijn krankheid. En zijn onvermogen om er iets tegen te doen voor ogen. Eh, bij het vooruitzicht van mijn leed. Hij zag geen herstelling. Hij zag geen genezing. Maar wanneer we nu het begin van die psalm naspeuren. Eh, dan vinden we eh, dat hij het erkent als een kastijding van God. Als een kastijding die de Heer in hem kwam toe te voegen. Dat... Hij zelfs niet kon onderscheiden of dat het in zijn gunst was of in zijn toorn. Uh, daarom uh, zegt hij nog: Toon mij toch dat u kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geziet. Want uw pijlen uh, doen mij dragen bittere plagen, zij door grieven vlees en benen enzovoorts. Uh, maar wat vinden we van deze man? Ach, mijn ludders. In diezelfde psalm vinden we ook nog dat die man alle, dat allemaal geen vrienden waren die bij hem op bezoek kwamen. En maar dan er ook nog vijanden waren. En we vinden van Job die kreeg ook zieke bezoekers. En die waren gekomen om te troosten. Maar ten laatste gingen ze oorzaken zoeken. En ten laatste gingen ze hem veroordelen. En ten laatste gingen ze hem verdoemen. Eh, dat Job wel een bijzondere zonde gedaan moest hebben. En dat God hem zodanig kwam te straffen. En eh, dan zegt hij, gij zet mijn moeilijke vertroosters. Maar wanneer de versijden hier op ziekenbezoek gaan, dan vinden we dat niet zoveel. Eh, wanneer dat hij zegt, eh, de oorzaak van zijn krankheid. Hij zegt, ik wil mijn misdaan die u tergen, niet verbergen. Dat is een echte kranke ziel. Dat is er eentje die krijgt zijn schuld over te nemen. Er niet over praten, dat gaat makkelijk genoeg. En in ons bidden erover praten, dat gaat ook nog makkelijk genoeg. Maar mijn dus hier vinden we eentje. Die zegt, ik wil mijn misdaad die u tergt, wat bekeek die de zonde als een verschrikkelijk ding. Wat bekeek die de zonde als een verschrikkelijk ding, als een misdaad aan God begaan. Ik wil mijn misdaad die u tergt niet verbergen. Ik bedekt voor u die niet. Dat is er eentje die laat God al zijn zonde zien. Ja. Als je nou zulke zieke bezoeken nog eens had, dat je nog eens mocht horen wat we hier zo vinden, kwilt mijn misdaan, die u tergen niet verbergen. Bent u zo wel eens ziek geweest? Hebben we zo wel eens krank geweest? En dan bedoel ik nog niet eens lichamelijk krank, maar hebben we zo onze geestelijke krankheid wel eens meer kennen mijn mijn dus we willen we graag gezond wezen? Het is ook een eigenschap van het leven om gezond te wezen. Maar God komt soms wel eens met krankheden, en zo'n bittere krankheden. En uh, dan heeft het dikwijls oorzaken: de ene een kou gevat, de andere weer wat anders Maar Hier vinden we een man, die komt bij de oorzaak van al de ellende. Ik wil mijn misdaan. Die u tergen niet verbergen, ik bedekt voor u die niet een brosse zondaar voor God. Ja. Zijn we het ook wel eens geweest? Hebben we dat in ons leven, in de praktijk van ons leven wel eens een keertje leren kennen? Dat we deze kranke man dat na konden bidden? Ach, mijn hordes, en dat niet alleen. Maar zelfs al is het hier, vinden we een mens die zelfs aan licht is aan de kerk heen. Een kind van God. En wat vinden we dat deze man niet zegt, Heer, en ik ben bekeerd, en waarom doe je dat nou? Eh, je hebt me toch zelf gemaakt, en waarom moet ik er nou zo diep door? Oh, hij wordt hier bepaald bij de oorzaak. Mozes getuigt ervan in Psalm 90 helaas. Het best van onze beste dagen baart dikwijls zorg, geeft dikwijls nog tot kleur. Een open brosse ziel voor God te hebben. En dan zegt hij, Ik ben vanwege al mijn zonden, vol van wonden, vol, die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Dus het is niet een man die praat over zijn zonde, maar die ze krijgt te beleven. En krijgt in te leven. En die hebben een verwonde ziel. Ach, mijn houders, dat is wat anders dan dat men zich overeind zoekt te houden met een taxi en een versie. En met een toestandje en zichzelf zoekt te handhaven. Maar hier is een mens die in de schuld ligt voor God. Wat denk je dat God met zulke mensen zal doen? Ach, mijn dus daar staat de Heer zeker voor in. Als die zegt, die mij wonden vol van kommer en verdriet. Ik geloof dat elk een die zalig mag worden, zal op salm 38 het toch een weinig in krijgen te leven. En die nooit zal hem 38 heen geleefd hebben, die mag zich wel eens nakijken. Die nooit zal hem 38 doorworstelt of doorleefd heeft. En dat bedoelen we niet als versie voor versie, maar in zonderheid, mijn hoor is wat we daar even genoemd hebben. Een mens die met zijn zonde en met zijn schuld voor God aan de genade tromt. En die nog niet eens ongelovig was. Want we vinden in het laatste vers. Uh, dat hij zegt. E Heere ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp. En red. Red mij schutzier, zeer God en goden, Troost in noden. Een grote hoorder van het gebed. Maar nog geloofde God hem er niet in z'n land. En willen we nu dat redding kennen, dan moet de nood ervaren worden. En daarom, mijn hoortes, dus ik zei, hebben we wel eens iets van Psalm 38 in ons leven leren kennen. Ach, wat is het toch nodig. Hoe zullen we ooit schuldvergeving nodig krijgen? Als we niet schuld krijgen te beleven, de smaak der zonde. En de droefheid over de zonde en de is der zonde. Ik herhaal het nog eens, mijn hordes, erover praten, daar gaan we van. Maar in de praktijk te beleven, dan kom je zo diep voor God te bukken. En zo diep voor hem te buigen, dan kan er plaats wezen voor genade, voor vergeving. Daartoe vragen we in het morgenuur, en waar u aandacht. Aanleiding van het tweede kapitel uit een evangelist Mark is straks een gedeelte voorgelezen. In verband daarvan lezen we het gaat over de geschiedenis van die geraakten. En lezen daar dan in verband voor uh, dit. Wat is er lichter te zeggen. Tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neemt uw beddekop en wandel. Doordat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, staat op en neemt uw beddekop en gaat heden naar uw huis. En terstond, stond hij op en het beddekop genomen hebben de ging heen. Men uit alle tegenwoordigheid. Uit in alle tegenwoordigheid zodat, in haar, zodat ze haar al ontzetten en verheerlijkte God zeggen we hebben uh, grooten, we hebben zulks nooit gezien. Tot zover. Wij we wensen hier, we hebben er in de loop der jaren wel eens meer over gesproken. Maar we wensen proberen om het in een andere zin te doen. Wens hier stil te staan te ontmoeten, uh, stil te staan bij de man die de vergeving der zonde en van zijn krankheid verlost is. Uh, ten eerste bij de ontmoeting van een naamloze, uh, met een die een gezegende naam heeft. Ten tweede de gezegende vrucht van die ontmoeting, en ten derde, uh, wat de uitwerking was van die ontmoeting, de verheerlijking Gods. We zullen trachten met Gods hulp, uh, weinig tot onderwijzing te spreken, vooraf zingen we echter, uh, nog van psalm uh, 32. En daarvan... Het tweede met het derde vers. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden, weerhaalde door de vrees die ik had beleden, verouderde mijn beenderen door geklag en mijn gebrul en angst de ganse dag. Want hier, uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mij zwa zware smarten dragen. Mijn levenssap droogt uit van uur tot uur, gelijk het land door zomer zonnevuur. En wat er verder volgt in het tweede derde vers van Psalm 32. Van onze tekst worden vinden we dat Jezus weer teruggekeerd was tot zijn woonplaats, namelijk Capernaum. En dat hij daar in het huis was en het woord predikte. Zonderheid legt hier ook Marcus de nadruk op het woord bracht. En dat het huis zo vol liep waar hij in predikte. Dat ze zelfs tot buiten de deuren eh, moesten staan om te luisteren. En dan vinden we dat daar in diezelfde plaats een man was waarvan Gods woord zegt dat hij geraakt was. Eh, wat zou dat betekenen? Een te zijn, dat wil zoveel zeggen als die man was verlamd. Dus dat was een mens die hulpeloos was een kranker. Uh, die niets meer kon, uh, zelfs, zelfs niet eens, zelfs meer tot Christus kon. Uh, wat moet het een vreselijke krankheid geweest zijn voor die man geraakt te zijn en verlamd te wezen. Hulpeloos te zijn. Kon aan zijn herstelling niets doen en aan verlammen en verlammen zijn geen middelen meer worden deze week nog van een jongen uh, van uh, 16 jaar, uh, die uh, verlamde in een ogenblik tijd naar het ziekenhuis gebracht is en nooit meer kan herstellen. Zijn onderlichaam geheel verlamd. Niets meer aan te doen. Tegenover verlamming zijn ook hier geen middelen en mijn houders, zo lag hier een man, wiens geval hopeloos was. En dat niet alleen, maar we vinden nog niet eens zijn naam genoemd. Dus hij was misschien wel een vergeten ook. Eens zijn naam niet genoemd, we vinden van Bartiméus dat hij van zijn blindheid genezen was. Maar hier vinden we van een naamloze. Een naam gehad. Maar in wezen vinden we niet van zijn naam. Dus een man die eigenlijk misschien uh, vergeten was in de burgerij. Uh, gelijk als sommige kranken. als in het vergeetboek gaan wanneer ze lang krank zijn. En wanneer ze lang op de bed uh, moeten blijven. gaan ze bij tijd in het vergeetboek. Dus die man heeft wellicht ook niet zoveel bezoekers gehad. Uh, toch had hij nog. Uh, namen zijn ook niet bekend. Uh, die hebben zeker deernis gehad met zijn droevig lot. En bijna uh, dus, wat is de oorzaak daarvan? De zonde. We vinden hier om het kort te zijn wat geen inlegkunde is, maar de lering die eruit trekken als God een mens aanraakt, verlamt, verlamt hij dan in de geestelijke zin, dan zal hij gaan ervaren dat hij onherstelbaar is wanneer dat hij door God aangeraakt wordt. En hij gaat leren kennen dat hij het voor God nooit meer goed kan maken, maar hij voor God aangeraakt is. Door God en Heilige Geest in het hart gegrepen is. Dan kan je ervan gaan leren dat je geval hopeloos is. Algemeen, mijn oren, geeft de duivele mens nog wel een hoopje. Maar als God en Heilige Geest gaat werken. Dan gaat hij zodanig werken dat we gaan leren kennen dat ons geval hopeloos is. We hebben geen voeten meer om bij God te komen. We hebben geen handen meer om uit te strekken. We hebben geen kracht meer om de zonde te doden. We hebben geen wijsheid meer om van de wereld los te maken. En we zijn geheel verlamd, Het beeld van een gevallen mens. En mijn houders. En we zijn met eerbied gesproken, ook naamlos. Als alleen deze naam zou je over kunnen houden, zonder zoon daar een ellendige. Een zoon daar een ellendige. Maar dan moet je van God aangeraakt worden. Och, ik doe dus even de zevende zalende die onder ons nog is. Die in de leven wel eens hebben leren kennen eh, dat God ze aangeraakt heeft. Er was eens iemand, eh, daar de moeder tegen zei. Heb uh, de dominee geraakt. En toen was er uitdrukking, ze zei: Nee, moeder God hem aangeraakt. Is dat ook wel eens gebeurd? Oh, mijn de dus en als God ons aanraakt. dan komen we het goed aan de weet. Ja. Dan komen we aan de weet. dat we hulpeloze schepselen zijn. En wat vinden we dan? er was voor deze man geen middel meer alle middelen zijn hulpeloos alle middelen die we gebruiken zouden tegen de zonde zijn hulpeloos nutteloos wordt in de natuur en in de maatschappij tegen verschillende krankheden veel middelen gebruikt in de middellijke weg Wel god nog alles middelen zegenen meer is eens gebeurd we hebben zelf wonderen gezien maar tegenover verlamming, mijn houders, we hebben in mezelf een zuster gehad, die geheel verlamd is geworden, die haar handen niet meer op kon lichten, haar voeten niet meer op kon lichten, die gevoerd moest worden, die er handen slap en haar benen slap en totaal hulpverloos was er alles aan gedaan moest worden. En bij zulke zieken bezoeken, daar gaat er nog geen eerste vraag naartoe. Oh, mijn houders, dan moeten we er zelf wel iets van ervaren hebben om met krenken om te kunnen gaan. Anders kunnen we ze gerust aan de plek laten. En maar wat vinden we hier de warenden? Die hebben over Christus met die man gesproken. En dat er nou nog één middel was voor een hulpeloze. Dat er nog één middel was voor een reddeloze. Dat er nog één middel was voor een goddeloze. Dat er nog één middel was voor een naamloze. Dat er nog een middel was voor een vergeten mens. Ja, want het is niet zo erg als je niet zo bekend bent. Als God maar maar denkt. Oh, we vinden hier mijn ouders. Een huis vol met mensen bij Jezus. En die naar zijn woord hoorde, En er zaten ook nog fariseeën en schriftgeleerden. Die kwamen luisteren om kritiek te oefenen. Waarom? Wel, hij predikte in met zijn leer die hun Godsdienst afkeurde. Een leer van genade. Een geleer van vergeving. En er branden de van godsdienst die door eigen gerechtigheid en werkhardigheid. Die hadden nog wel kracht. Fariseeën die konden nog wel wat doen konden bidden, die konden danken en die konden nog eh, zelfs, wanneer ze een gift gaven in de kerk, eh, konden ze nog in het openbaar bidden en lieten nog voor de trompetten en bezuinigen. Eh, dus die zochten uit de werken, zalig te worden. En die waren naar Capernaum gekomen om Christus nog eens te beproeven, als het kon om hem te beschuldigen. En nu lag het in de raad van God. Dat er een ellendige was in Capernaum. Misschien de ellendigste van de ellendigste. En er had God naar omgekeken. Had hem eerst aangeraakt. En, en wat is er gebeurd met die man? Ach, die heb gehoord. Gehoord dat er één middel was. En wat er in de hemel en op aarde... Maar één middel was, en dat was Christus. En ziet hier, mijn ouders. wanneer er nog onder ons mochten zijn, dat al is het hij naamloos zou zijn. En al is het dat je een dodelijke krankheid zou hebben. Al is het dat je een krankheid zou hebben, dat je zegt, geestelijk ben ik, goed op wat ik zeg. Geestelijk, daar ben ik, ben verlangd. Ik kan mijn handen niet meer uitsteken naar de link. Nee. Ik heb geen voeten om tot Christus te komen. Ik heb geen mond meer om te bidden. Ik heb geen woorden meer. Dat je zo diep ellendig bent als soms een vergeten. Zouden we die onder ons ook nog zeggen? O oh, mijn urders, wat heeft die man zichzelf het diep elendig leren kennen? Wanneer dat hij door het raam zag en anderen konden opgaan en anderen konden in de weg. En hij lachte. Niet alleen dat hij hulpeloos was, maar ook nutteloos. Want een millaam mens, waarvoor dient hij nou nog? Hij is eigenlijk alleen een ander tot de last. Of ja. er moet nog een weinig geliefde wezen. Maar anders wordt een nutteloos mens die nergens toe nut meer is. Oh, mijn houders, hier vindt het beeld van een ellendige, die door zijn zonden niet kennen, ik ben nergens toe En Die misschien leert kennen, ik beslaat onnuttig derde. Ze hebben me last aan. Oh, ziet hier het beeld van een gevallen mens, een die door God aangeraakt is. En, mijn houders, eh, wat heeft die man gehoord? Je had gehoord van één middel. En wellicht door sommige van zijn vrienden. Hij schijnt toch nog vrienden gehad hebben. zal er niet zoveel geweest hebben. Maar als iemand lang ziek is, dan krijgt hij de laatste zo'n bezoek niet meer. Nee. Eh, maar, want dan moet je gedurig die klachten maar aan horen. En eh, mijn horen, het is toch een goede zaak om de klachten van een ellendige aan te horen. De ervaring leert wel eens als je op ziekenbezoek bent. En eh, ze storten de klachten en zouden ze, ze lichamelijk of geestelijk De geven voor zo'n zieke soms al adem toch lucht. Dan ze de hart en eh, want helaas, eh, krankheden of eh, wanneer we gezond zijn, dan worden krankheden eh, slechts weinig verstaan. Of moet moeten het zelf van daaruit dat er wel eens gezegd wordt, wat waardeert men de gezondheid, weet je, wanneer dan we ziek zijn? Ja. Dus hier vinden we uh, mijn ouders. Zij had nog een paar vrienden en die konden hem zelf niet helpen, maar die hebben hem wel gewezen op één die alleen helpen kan. Ja. En uh, deze man heeft door middel van die vrienden heeft hij een uh, geloof. Dat niet tegenstaande, hij is wellicht zo overreed geworden. En toch had Christus toen nog niet zoveel wonderen gedaan. We lezen hier in het tweede kapitel, in het eerste kapitel lees hij van een reiniging van de Melaatsen. Maar toch heeft hij door middel van de prediking wel overreed geweest dat hij kreeg te geloven. En we ging hij toen doen? Hij kon niks doen. Maar hij liet met zich doen. Hier vinden we weer een schoon beeld, mijn houders. Hij liet met zich doen. Dat wil zeggen, uh, hij onderwierp zich uh, wat zijn vrienden uh, met hem deden. In het geloof, als hij bij Christus kwam, dat hij geholpen zou worden. Ja. Zouden we die hier ook nog zijn? want het geloof is uit het gehoor en het gehoord door het gepredikte woord daarom vinden we steeds straks nog voorgelezen dat Jezus zegt die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn en dan vinden we hier een ellendig mens die kon zelf niet eens tot de medicijnmeester komen nee. uh, wat vinden we nu de anderen uh, die hem droegen en daar hebben we voorheen wel eens over gesproken, doen we nu anders. Die hadden een wondergeloof. Die hadden het geloof der wonderen. En die man heeft zelfs wel ik, ook het geloof der wonderen gehad. Nu is het wondergeloof nog geen zelfmakend geloof. Maar het geloof der wonderen. En zodoende vinden we dat die man met zich liet doen. En nu zeiden we ten eerste stil te staan even bij de ontmoeting. En wanneer ze die man voor de deur brachten kon hij niet in. Op het dak opengemaakt en dan lieten ze hem voor Christus voeten neerzakken. Dus daar lag die man aan de voeten van de Heer Jezus. En daar ontmoetten twee personen elkaar. En mijn hutten. Ik wil even stilstaan bij die ontmoeting. Want die man is bewezen geworden dat toen die lag voor Christus, dat zijn krankheid een oorzaak gehad heeft. En dat hoewel dat hij geloofd heeft, want die vier die hem gedragen hebben, die waren en hadden hem niet gedragen. Om te luisteren uw zonden zijn vergeven. Maar om te luisteren stel je op en neem je bed op een wandel. Nu een opmerkelijke zaak vinden we het, dat die man die lacht daar voor Christus. En de spanning in het huis zal wel groot geweest zijn. En want een verlamd mens van zijn hoofd tot aan zijn voeten. Een hulpeloos mens. En ook een naamloos mens. Die lag daar aan de voeten van Christus. Daar zijn vier ogen elkaar ontmoet. Uh, daar is een man geweest. Die heb leren kennen. Ben vanwege al mijn zonden. Die mij woonde vol van kommer en verdriet. Ik wil mijn misdaan die u dergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet, die hebt daar gelegen, alsof hij met zich gaat laten doen, maar die ook door middel van de prediking zich onderwerpen de leer der prediking, die komen als een hulpeloze en als een schuldige. Onze oude leraar, die zei vroeger wel eens, als hij meegaat met de leer. Dan schiet je over als een ontledig ontledigde arme zonder en dan zal God vervullen het gebrek van mijn bediening. Deze mensen hadden deze man voor Christus neergelegd en die hebben misschien naar beneden gekeken wat er met hem gebeuren zou. En deze man, daar vinden we nog van. Dat Christus tot hem zegt, zo, dus hij noemt hem eigenlijk een kind, zo. Wees welgemoed. Hoe kan Christus tot zo'n mens zeggen, zo wees welgemoed? Sta op en wandel, nee. De ontmoeting hier, mijn heurders, een hulpeloze, reddeloze, radeloze. En in die niets kon, zelfs vinden we niet, dat die man nog een gebedje deed. We vinden niet eens dat die man nog een gebedje deed. Hij werd was wellicht zo en machteloos en hulpeloos geworden. Dat hij zelfs niet eens een gebed meer kon doen. En zodat hij geen waarde meer kon echten. Ik lacht daar maar ik heb toch nog gebit hoor. Nee. Waar anders mijn hoorde zag dan zijn we soms nog op het gebed gesteld. Deze man zeggen we niet dat nooit gebeden heeft. Want die de ellende leren kennen. En de ellende soms uitkomen te klagen. En de ellende soms uitkomen te schreeuwen voor God. Maar hier vinden we man dat op dat ogenblik blik biddende genees. Nee, we vinden niet dat hij een gebedje deed. Wat vinden we dan? Ach, mijn heukers. Daar is een mens geweest. Die kracht zijn schuld door God geraakt was. En nu bij het middel was. Waardoor God bevredigd kon. Bij Christus was. En aan zijn voeten leg. Als geheel gevoelende aangewezen. We vinden nog in het eerste kapittel. Dat die Melaatse man zegt. Heere, in die gij wilt, gij kunt maar reinigen. Die stelde de vrijmacht voor de almacht. Hier vinden we mens, daar alles aan gedaan moet worden. En eer dat we mijn dus is op dat plaatsje maar geschreven, dat alles aan ons gedaan, alles in ons gedaan, alles voor ons gedaan moet worden. Mooi hulpeloos wezen. En hier ligt hem aan we zijde: een wonderbare ontmoeting. Eén die zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Eén die gezegd heeft dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En een zwijgende, een lame, een hulpeloze. En allerlei lendigste mensen. Die twee bij elkaar. Die twee ontmoeten elkaar. De ene die wacht. En de andere wordt gebracht. Want bedenk eens. Voor Christus was die man niet onbekend hoor. Nee. Uh, dat was er al eentje die hem van eeuwigheid gegeven was van de vader. Dat was er eentje die uitverkoren was om eeuwig God te verheerlijken. Maar om dat te doen moest hij eerst door dat pad heen. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonen. Vol van kommer en verdriet. Ik bedekt voor u die niet. Er lag daar een zon daar in zijn schuld. Een zon in zijn zonden die zichzelf niet meer helpen nog redden kon Hier op geen tekstje aan Hier geen versie aan. nee hier was nodig de kracht van hem die gekregen had en van God de Vader gezalfd was en wat vinden we dan we zeiden? een gezegende ontmoeting een naamloze bij hem wiens naam is wonderlijk die wonderlijk hand, Bij hem wien naam is raad. Raad voor de radelozen. Naam wonderlijk raad. Sterke God. Sterk om zelf die man van zijn ellende te verlossen. Vader de eeuwigheid. Hij noemde hem zijn zoon. Vreeg de vorst. Hij gaf hem vrede. O wonderbare zaak. Mijne ridders. Hebben we wel eens iets van ervaren? Om zo hulpeloos, zo reddeloos en als radeloos ten einde zijnde. En dan lacht hij. En dan vinden we Jezus, ziende hun geloof. En die ontmoeting. En hebben wij die ontmoeting ook wel eens beleefd? Dat hij alles aan ons doen moet. Houd in gedachten, is mijn geur. Dat voor Gods volk een ogenblik in de leven aan kan breken. Dat ze niet meer te bidden hebben. En dat ze zich zo hulpeloos en waardeloos gevoelen. Dat een Heer alles anders moet doen. We vinden hier het schone beeld van een mens. Die de noodzakelijkheid en. De hulp van God verkregen, gered en gezaligd moet worden. Hier moet alles gedaan worden alleen door Christus. Die heeft zich de eer behouden. Dat hij alleen maar de vergeving der zonden niet verworven heeft, maar ook de vergeving der zonden schenkt. En wat zal er bij die man op dat ogenblik omgegaan hebben? Wanneer dat hij daar lag. Ach, misschien wel gevreesd. Allende zondaar. Je hebt je leven verbeurd en verzondigd. En het is je eigen schuld dat je verlamd bent geworden. Nee, mijn Hordes Geen één woord die van verwijt. Die ooit in het liefdehart van Christus mag zien. Ach, die zou zien. Dat het hart van Christus brandende was van liefde. Brandende was van liefde. Om de wil zijn vaders te doen, want wat hij gaat spreken, was een vrucht van zijn kruis. Zodat wanneer hij hier, wanneer we zeiden, uh, die gezegende ontmoeting, uh, vinden we dat Christus het woord neemt. Die man had niets meer te zeggen. Ja niets, hij kon zelfs zijn kniechjes niet meer buiten. En dan vinden we dat Jezus het woord neemt. Zo, wees welgemoed Uw zonden zijn nu vergeven. Maar stil is. Daar was die man toch niet voor gekomen. Die man was toch niet gekomen om zijn zonden te vergeven. O, mijn hord. Die vier die daarboven. Op het dak zaten te kijken. En ze hoorden dat woord. Zoon wees wel gemoed, u zijn de zonde vergeven. Die hebben zeker wel gedacht bij de eigen, maar daarvoor hebben we hem hier niet gebracht. Die hebben zeker wel gedacht. Wat horen we nou toch? Zonde vergeven Hij moet van zijn lamheid genezen worden. Wat gaat Christus nu doen? Die gaat eerst de oorzaak wegnemen. En als hij zegt man als zoon wees wel gemoed. Dan heeft Christus in de ogen van die man. En als hij zegt uw zonden. Dan preede Christus daar tevens mede. Dat hij een verdoemelijke, verlorene en krachtig godsrecht. en heilwaardige zonde zet. Hij zegt uw zonden. Daar ligt in verklaard, goed lezen en goed luisteren. Daar ligt in verklaard dat die mens schuldig verklaard werd. En wanneer dat hij zegt, zo, wees gemoed. uw zonde, waardoor gij hier voor me legt, en waardoor gij verdiend hebt eeuwig te verzinken in verderf en ondergang, uw zonde, Waarmee gij God vertorend heeft. uw zonde waarmee gij de wet vertrapt heeft. uw zonde waarmee gij Gods gezag aangetast heeft. uw zonde waardoor gij de verdoemenis verdiend heeft. uw zonde waar je jezelf verbrokkend heeft. Tijdelijk en eeuwig oordeel. uw zonde zijn u vergeet snel, welgemoed. O wonderbare zaak. Houd één gedachtenis. Mijne hordes dat God nooit geen zonde vergeeft. Al bij schuld besef. De wordt dikwijls, Gebeten. Misschien doen we het allemaal wel. Als we s'avonds naar bed gaan. De heren, vergeef mij mijn zonde. En misschien. Uh, dan wat ons kinderen al leren. Aan het eind van de gebedje vergeven mijn zonde. Maar mijn hordes. Die waarlijk de zonden vergeven worden, komen tot schuldbesef. En een gezegende zaak. als dat geschiet voor het eerst of in de doorleving bij vernieuwen. Ja. In de doorleving zeg ik bij vernieuwen. Maar als God degene een keer de zonden vergeven hebt, zijn ze toch vergoed vergeven. Dat mooi maar eens aan de eerlijk door God gemaakt zijn vragen. Ja. Christus heeft immers achtergelaten in het allervolmaakste gebed vergeef ons onze schulden. Maar nu is het steeds nodig, wanneer dat eens een keer die waarheid wordt, mijn woord is en hij zou eens een keer die zeggen, wees welgemoed, u zijn de zonden vergeven. Denk erom dat we dan bewust zijn, hoor, dat we schuld hebben. En dat is nu juist het kenmerk van deze tijd, dat zo weinig meer beleefd wordt. Dat zo weinig meer gehoord wordt. Men is veel meer in de weer om zichzelf te handhaven. Met enige bevinding of ervaring op de been te blijven. Als werkelijk op dat plaatsje te komen... Waarom dan soms ook tegen de prediking de vijandschap openbaar, wanneer ons gepredikt wordt, dat we bij God alleen maar terecht kunnen met onze zonden. Dat is het schoonste kenmerk van het zuivermakend geloof. Alleen maar terecht kunnen met onze zonden. Dan kunnen we de stem van Christus horen, de zoon. Wees welgemoet uw zonde. Waar u daardoor legt als een ellendige. Als een verlorene. Als een hulpeloze. Als een reddeloze. Die zonde die heb ik voor mijn rekening genomen. Die zonde daar heb ik voor geboekt. Die zonde daar heb ik mijn bloed voor gegeven. Die zonde daar heb ik voor een godsgerechtigheid voldaan. En. Willen we ooit leren kennen de vrucht van het kruis van Christus, de vrucht van het bloed van Christus, moeten we zonde hebben? Die hebben we wel ooit. Maar God moet ons een keertje aanraken. Ja. Ach, is het wel eens gebeurd? Is het wel eens gebeurd? Oh, deze man die heeft misschien wel eens geweend op zijn bed, steeg waar ben ik te ongelukkig? Ja. Die hebben misschien wel eens gedacht, ach mijn, voor mij is het hopeloos. Hopeloos, waarom? En wel, ik kan immers nergens komen. Ik kan bij God niet meer komen, want ik sta in de schuld. Ja. Kom, zouden we die vanmorgen nog onder ons zijn? Ach mijn ulders, ik zei dus straks, het wordt nog zo weinig meer gehoord. Er gaat zich hoe langer hoe meer openbaren. De vijandschap tegen die leer, als de liefde tot die leer. Ja. Langer hoe meer openbaren. En want mijn ouders men wil liever gebouwd wezen. In gestaltes en in aangename gestaltes en in enige bevinding. Maar deze man het moet gaan bevinden. Het is afgesneden van mijn kant. Het is verloren van mijn kant. Maar die heeft tevens dat bemiddelijke woord. Uit de mond des hier gehoord. Zo. Al dat hij wil zeggen. Mijn kind wees wel gemoed. Ik neem je zonde om me rekening. Uwe zonde. Dus Christus zag hem in zijn schuld. En die man was zich schuldbewust. Anders had Christus niet gezegd, uw zonde. Nee. We vinden maar dat hij tweemaal in zijn omwandeling op aarde gezegd heeft. En de tweede keer heeft hij het gezegd bij die vrouw die aan zijn voeten zat en die zijn voeten met de tranen afgedroogd had. En zegt die vrouw, hij gaat heen in vrede, uw geloof heeft u behouden. Hare zonden zijn en veel. Ach, die had haar zonde over mag nemen. En deze man heeft zijn zonde ook over mag nemen. En die het eerlijk door God gemaakt wordt. Die, die krijgt een ogenblik in zijn leven te beleven dat hij zijn zonde over krijgt te nemen. Ben vanwege al mijn zonde die mij wonden, vol van komer en verdriet. Ach, mijn houders, deze man lag hier op een gezegend plaats. Als een schulden. En tevens onderworpen de gevolgen van de zonde. Wanneer we dan vinden dat Jezus zegt, zoon, wees welgemoed, uw zonde, uw zonde. Dus Christus wist wel wie die was. Zijn vergeven, wat wil vergeven zijn? Ach, ik gedenk uw zonde niet. Meer. Vergeven, dat is wegdoen, doen, uitdelgen. En we vinden nog werpen in een zee van eeuwige vergetenheid Als we hier even nog iets van willen zeggen. Dat Christus dat op aarde deed. Zelfs voor zijn lijden en sterven. Deed hij het als God. We vinden daarom dat de farizeeën de schrift geleerde, Die kwamen als spoedig erpper. De vijandschap kwam openbaar, ze zeggen, hij lastet God. Hij werd voor de vijanden als een godlasteraar beschuldigd. Want wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Dus, zij logende dus een godheid. En deze man, die de kracht der vergeving genoot, die zegt niet tegen Jezus, wanneer die schriftgeleerde murmureerde, die zegt niet, daarvoor ben ik niet gekomen. Ik ben gekomen om van mijn lamheid verlost te worden. En uh, nee, mijn dus. Die is zijn ziel doorstraald geworden met goddelijke liefde. Met andere woorden. Dat als die lam gebleven had, had hij gezegd. Ach, dat geeft niks, heer. Ik wil hier wel blijven leggen. Aan uw voeten, om uit uw gouden mond te horen, dat genade uitgestort is op uw lippen. Ik wil hiervan blijven leggen, om uw kostelijke redenen te horen. He, want uw redenen zijn als olie. de reuk uw woorden, vervullen mijn hart met liefde. Die man heeft geen erg meer gehad in zijn krankheid. Hij was van de oorzaak verlost. En nu gaat Christen ook wel van de gevolgen verlost hoor. En maar nog komt de godsdienst in het geweer. Ik zeg de godsdienst. Die komt in het geweer. Waarom? Want die hadden geen zonde. De godsdienst had geen zonde. Die had alleen maar goede werken. Het waren alleen maar pauze. Mijne ruders, hier gaat Christus nog even zeggen: dat ze hem tot Godlastering maken. Ik zal wel een bewijs geven: dat ik niet alleen die man zijn zonde vergeef, maar ik zal ook het bewijs leveren: dat ik God ben. Want we zeiden immers, ze hielden hem voor een Godlasteraar. Want ze zeggen, niemand kan de zonde vergeven dan God. En dan vinden we nog dat hij zegt, Doch opdat gij moogt weten dat de zonde mensen macht heeft. Om de zonde te vergeven op aarde, zei hij tot de geraakt, ik zeg u, staat op en neemt uw op en gaat heen naar uw huis. En terstond stond hij op. Ze dus weten wel dat. De eerste wel zijn zonde kwijt. En de tweede wel zijn kwaad kwijt. Maar mijn horde zal wij door genade ervaren. Dat we ons gans hulpeloos tot hem gevloeden zal hij te redden zijn. En mogen ervaren dat onze hulpeloosheid een vrucht is van de zonde. En Christus neemt de zonde weg. Neemt u ook de hulpeloosheid weg. Wat wil dat zeggen? Deze man. Die komt weer op zijn voeten te staan. En waar die op gedragen geweest is. Op zijn bedje. Dat ging hij nu zelf dragen. En nu openbaart zich mijn houders. En we zeiden de vrucht. En wat was die schot? Deze man. Die is. Zijn bed opnam en wandelde. Wat hebben ze daar baan voor gemaakt? Jezus zegt: ga heen naar uw huis. Die zegt: Niet blijf hier bij me, maar gaat heen, neem uw beddenkop en wandel en gaat heen naar uw huis. Wat is er wel een baan gemaakt voor die man? Hebben die daar op het dak gezeten, verwonderd geweest, eerst met de gedachten, maar daarvoor zijn we niet hier gekomen. We zijn hier gekomen dat die man van zijn lamheid verlost zal worden. Maar nu wordt er over zonder vergeving gesproken. En maar, mijn goddes, deze man. Ach, we vinden niet dat hij naar die vier kijkt en zegt: Ik bedank jullie. Maar wat dan? Verheerlijke God. Ja. Waarom? Uh, wel dat God zijn zoon gegeven heeft, uh, die uh, gemachtigd is om de zonden te vergeven en weg te nemen. Deze man en ook het volk zelfs verheerlijkt de God. God wordt uit zijn eigen werk verheerlijkt, En deze man heeft zeker ook wel God verheerlijk naar huis gegaan. Wat moet dat voor die man geweest zijn? Het was wel groot van zijn lamheid verlost te wezen. Maar nog veel groter van zijn zonde verlost te zijn. Waar mijn naar deze mannen zeker eens moeten sterven. Uh, maar wanneer dat hij eens gestorven is. Misschien later als Christus. Zou die aan de weet gekomen zijn op welke grond of dat zijn zonden vergeven waren? Op welke grond hij straks in zou gaan in de heerlijkheid? Op welke grond hij eerbe God zou verheerlijken? Grond van de verworvene vergeving. Bedenk eens, zouden we die vanmorgen nu onder onze boeg zitten? Het die zichzelf leren kennen als hulpeloos. En voor wie het aan hun kant onmogelijk lijkt. Voor wie het bij tijden schijnt een afgesneden zaak te zijn. Voor wie de duivel bij tijden zegt. Je hebt geen heil bij God. En soms nog. Dan ze soms ervaren. Een vrienden laat die in de steek. En metgezellen denken niet om. Ge vriend en metgezel zich heen van me gedaan. En mijn bekenden waren in duisternis, die lieten me zitten. Ach, hier vinden we mens. En wanneer er nog onder ons mochten zijn, dan hebben we commissie om u te prediken. En alleen te wijzen op hem, waarvan Paulus getuigd ziende, op den overste leidsman, op Jezus, en voor einde des geloofs, zou u heen willen wijzen, dat al is gij dat door middel van de prediking, u moet gaan eigenen en aanvaarden, dat hulpeloos, hopeloos en reddeloos aan uw kant verloren is. Dan is er bij die gezegende middelen, die de deugd de gods opgeluisterd heeft, en het Lam Gods is geweest dat de zonde der wereld wegnam. Dan hebben wij nog commissie om u te prediken. Al had u dan al de zonde van Adams nakro gebonden. Dan is er bij die dierbare en gezegende borg. Die 2000 jaar geleden deze man zijn ziel gered en zijn tranen gedroogd heeft. Is die nog gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde? Ach, zouden we die onder ons gevonden worden? Dan zingen we daar nog even van, om dan met een enkel woord hier te gaan besluiten. Louter goedheid, goede waarheid, zijn de heren aan hun, die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter Heer al mijn heuveldaan vergeven? Ik heb tegen uw Heer zwaar en menigmaal misdreven. Dus heb uh, vijfde vers van Psalm 25. Zeggen toch wie toch Christus wel is, gezelf van den Vader, gezonde van den Vader om zulke werk te doen. En wij zeggen we zijn niet bij machten om u te prediken. De onnenspeurlijke volheid die er bij Christus is, maar voor zondaar. En niet die in de zonde leven. Want die maken zich rijp voor het verderen. Maar die door de zonde leren kennen de leden. Die maken zich rijp voor genade. Dat is nu het grootste paradox. In de zonde leven zeggen we. Ach, daar is of God zou je aan moeten raken. En ik denk, mijn hoortes. Ach, dan er nog wel zijn zo die dat misschien nog geen eens zo graag willen. Ach, laat God maar een beetje bij me vandaan blijven. Dat ik mijn hart een beetje uit kan leveren. Jongelingen, jonge dochters, wellicht hou uw God ver bij je vandaan. Ver bij je vandaan. In uw gedachten zelfs niet eens te willen denken aan God. Vandaar het dat ook de dienst van God voor sommigen zo zwaar is. De dienst van God zo zwaar is. Waarin dan? Niet te lang kerk houden. Goed de goede zondag door te brengen. Ach, zondags heel de dag in huis te moeten zitten. Het is toch een zware dienst omdat God nog ver genoeg weg is hoor. Ja. Als God een beetje dichterbij komt, dan wordt het wel anders. Ja. Dan wordt het wel anders. En als God ons aanraakt, wordt het zeker anders. Oh, dat God in een of andere nou eens aan kwam te raken. Ach, dan wordt het een liefdedienst. Het had die man niet te lang geduurd, al had hij daar een paar uurtjes moeten leggen. Als dus hij van zijn zonde verlost werd. En van de gevolgen de zonde. Laten we toch rekening mee houden. Eens zal God ons aanraken. Ja. Wat man leeft er die de dood niet zien zal. God zal ons een keertje aanraken. Het zij door een krankheid om ons te vellen. Ach, God zal ons een keertje aanraken, als ons onverwachte dood ons overvalt. Wat mens leefde, die de dood niet zien zal. En mijn houders, een gezegende zet, als sterven komt en we zouden hier geleerd hebben, hulpeloos te zijn en gered te zijn. Hulpeloos te zijn. En gezalig te zijn. Ach, als God aan ons een keertje aanraakt. neemt hij ons mee naar de zaligheid. Als we hier hebben leren kennen. De vergevingen der zon. Gelukkig als het gebeuren mag. Gelukkig als het gebeuren mag. Hoe ongelukkig deze man zichzelf gevoeld heeft. Toen hij er lag. Hij juicht al tweeduizend jaren voor de troep. Waar de spotters en de godlasteraars misschien al tweeduizend jaar de tong in de hel. Al ja. de godlasteraars die de spot dreven met Christus, dat die sprak over de vergeving der zon, die weten al goed waar ze zijn om eeuwig God te lasten. Maar gezegend, mijn Hordes is deze man geweest. Wanneer dat hij geen sterren, dat hij eeuwig wat hij hier niet volmaakt, dan eeuwig God verheerlijkt. Kom, we zeggen er een tijd aan, dat God ons een keertje aanraakt. En als dat aan deze zijde mag gebeuren, we zouden zeggen, gezegende krankheid. Gezegende krankheid. Als je verwaardigd werd om een hulp een reddeloze en een verlorene te zijn. Die dat je moet gaan leren kennen hier, laat men alle hoop varen Om nog eens ooit hersteld te kunnen worden. Dan is hem, en we noemen nog een keer die zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Vredevorst. Een beantwoording. Aan al onze ellende. Daarom zeggen we. Wij wijzen u. Indien er nog onder ons mochten zijn. Van die naamlozen. ongelukkige, Hulpelozen. wij wijzen u. naar die enige naam gegeven onder de hemel. Waardoor we kunnen zalig worden. Dat hoe donker de tijden ook zijn mogen. En hoe ernstige tijden zijn mogen. En hoe uh, kunnen we vrezen voor de toekomst. Zijn naam is en blijft. Zolang als er de zon zal zijn. Zal zijn naam voortgeplant worden. Voor naamloos. Voor hulpeloos en voor reddeloos. Laat het toch. In ernst overdacht worden. Mijn Eudes. Dat die gezegende naam vandaag nog zo is. Dat zijn werk is. Om als voorspreker bij den Vader. Op grond van dat dierbare bloed. Gestort op Golgotha te kunnen zeggen. Al is dat je hulpeloos bent. Ik tel u voor ongerechtigheid als een nevel. En ik gedenk uw zonden niet. Bedenk bedenkt wanneer dit niet geschiet. In ons leven. Wat het eens zal wezen na dit leven. Een eeuwig wel of een eeuwig week. God geve dat we nog zonder geraakt mochten worden. Door middel van zijn woord. En door de kracht van zijn geest. Opdat we er de verslagenen van harten. En gebrokenen van geest geboren zouden worden. Waar God aan wat kwijt kan. En hebt u ons genade geschonken. In ons leven. Ach. Dan zullen we steeds en bijgedurig weer moeten ervaren. Dat we aangewezen zijn. In hulpeloosheid. In machteloosheid. In krachteloosheid. Alleen op hem. Die kracht, hulp en sterkte kan geven. Als we hem nodig hebben. Als in onszelf en niets hebbende. Doch in hem. Alles bezittende de Heer. Zegenen zijn ze woord om Jezus te lezen. Amen. en Gij mocht de prediken nog zijn. En het nog gebruiken kon het wezen voor de een of andere. Ach, je zouden zoudende die nog onder ons gevonden zijn, die geraakt zijn geworden in de lijn. Ach, breng ze eens waar ze zelf niet komen kunnen, en maak ze eens wat ze in wezen niet wezen zullen, om plaats te maken voor uzelf, voor vergeving, voor verzoening, voor verlossing. Om opgelost te worden in lof en in bidding en in dankzij en in heerlijkheid. Hierin geloven nog eens eens in schouwen. Verzoen het zonnige gaat nog. Met een iegelijk van ons tot de plaats onze woning en verhoor ons nog. Om Jezus willen aan. Onze slotsen zei Psalm 75, vers 4. Geen geval. Geen zorg, geen licht. Oost nog west nog Sandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslicht. Die als alleropperhoog dees verneden die veroopt. Het Is het Psalm 75, het vijfde vers. kerkelijk districtcomité Zwijndrecht de omstreken van de stichting tot handhaving van de Statenvertaling. de dinsdagavond 13 juni al hier in Hendrik Henrik in de kerk van de gereformeerde gemeente een samenkomst die aanvangt om 7.45 uur waar als sprekers voor de Statenvertaling optreden Dominees Verweij en Dominees van Haren.